Was je eigenlijk al eens in het openluchtmuseum geweest? Lien? Nee, maar ik was het wel al lang van plan. Het is wel aardig als je maar niet denkt dat het een beeld van het verleden geeft. Het komt eraan. Deze herberg heeft in de Wipstrikker Allee gestaan, tegenover het huis van mijn grootvader. Daarom moesten wij hier zeker koffie drinken? Dacht ik het niet. Ik kan het niet vinden.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 We waren hier een keer met mijn vader. Ja. Uh, en volgens hem leek het niets op vroeger. Oh. Toen was het een herberg waar de boeren aanlegden als ze van de veemarkt kwamen. Ja. Ze hebben er een idylle van gemaakt. Dat stikt hier van de wespen. Dan moet je niet slaan. Dan steken ze juist. Wil je kijken of er nog wat in een flesje zat? Er zat een wesp in. Moeten die ook al beschermd worden? zijn ook dieren. Jij slaapt er zeker dood. Als ik er last van heb. Mijn grootvader had een uh, vliegenmepper. En als hij dan een vlieg wilde doodslaan, deed hij zijn ogen dicht. Hij wou het niet zien was dat die grootvader hier tegenover woonde. Nee, die was bij het leger des heils. Die deed geen vlieg kwaad. Als het niet bij het leger des heils. Verbaas je dat? Nee.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 Dag meneer Schiphol. Meneer Dag meneer Koning. Uh, dit zijn we dus. Behalve dan Bart Asjes, maar die keer al. Dit zijn uh, Sien de Nooijer, Titske van der Akker, Kukazies. Ad Muller, Lien Kieper, Kukazies. Job Schenk en Gert Wichelaar. Hebben jullie al koffie gehad? We hebben koffie gehad, maar we willen graag nog een kop. Zorg jij dat dan even voor, Nee. Ik zou zeggen, gaan jullie zitten. <coughs>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 Dan gaan we nu naar de archieven. Een bijzonder fijn stem heb je. Dat moet nog veel plezier van hebben. Ben je het toch met me eens, hè? Zeker. Dat ben ik met je eens.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 Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Maarten. Had. Had. Beste meneer Koning. Ik zal proberen om voortaan Maarten te zeggen. Maar neemt u het me niet kwalijk als het mij nog niet dadelijk gelukt. Gret. Beste meneer Koning. Ik zal proberen om voortaan Maarten te zeggen. Maar neem je me niet kwalijk als het mij nog niet duidelijk gelukt. <lacht> Gert. Ik zal je vorderingen met belangstelling volgen. Huh? Oh. Ja. Ja. Hm. Maarten.